Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de Olympische Spelen is de 3000 meter schaatsen bij de vrouwen... geëindigd met een volledig oranje podium. Carlijn Achterreekte veroverde goud. Irene Bust eindigde met 800 verschil op de tweede plaats. En het brons was voor Antoinette de Jong. Bij het short track slaagde Shinki Knechten niet in om goud te veroveren. Hij eindigde op de 1500 meter net achter de Zuid-Koreaan Lim yo Joon. Het brons was voor de Rus, voor de Rus Jelistra Stratov. In het noordwesten van Syrië is een Turkse helikopter neergeschoten door Koerdische strijders. President Erdogan heeft dat in Istanbul gezegd tegen leden van zijn AK-partij. Erdogan zei dat de verantwoordelijken een hoge prijs zullen betalen. Volgens het Turkse leger zijn er twee doden. De Koerdische militie IPG zegt dat strijders inderdaad een Turkse helikopter hebben neergehaald. Turkije voert in de Syrische regio Afrin een militaire actie uit tegen Koerden. En dat is tegen de zin van de internationale gemeenschap. Bij een busongeluk in Hongkong zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. 50 mensen raakten gewond. Ze zaten in een dubbeldekker die op zijn kant terechtkwam. Volgens passagiers reed de bus erg hard. Het is het ergste busongeluk sinds 2003 in Hongkong. Nederlandse klinieken waar wordt gewerkt met donorsperma... weigeren al jaren om gegevens aan te leveren over donoren en kinderen... die zijn verwekt voor 2004...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 Rod Stewart, ja zeker, dat was Rod Stewart uh, helemaal. Maar uh, en hij is ook niet zo lang geleden hier in uh, Nederland geweest... Uh, om weer een optreden te verzorgen. Maar hij had in de jaren 70 ook een band. Daar maakte zelfs ook nog een uh, Rolling Stone nog deel uit. Namelijk Ron Wood. En toen heette ze nog The Faces. En uh, dit nummer was ook van The Faces. Stay With Me, de tweede uur van uh, deze Zandwoord op zaterdag. Waarin uh, dus ook nog even aandacht voor... De bouwende strandpaviljoenhouders dan wel met de seizoensgebonden paviljoens. Want die uh, zijn sinds 1 februari bezig. Het is het beloofde, de beloofde interviews en gesprekken die ik al heb uh, opgenomen. Uh, dat sowieso. En natuurlijk uh, gaan we kijken of we ook uh, onze collega Joop van Nes aan de telefoon kunnen krijgen. Voor natuurlijk de wedstrijd die uh, gespeeld wordt tussen de nummer 1 en de nummer 2 van deze competitie. Namelijk de SW's Antwoord tegen een stormval. Was. Het uh, ging niet helemaal uh, lekker. We gaan het uh, zo even proberen of ik het op andere lijn kan krijgen. En dan uh, hopen we het wel voor elkaar uh, te krijgen. Nu gaan we weer... Ja, het is toch leuk, hoor. Die uh, die is uh, trouwens ook een keer gebruikt uh, in een film. Namelijk bij The Specialist. Daar is hij uh, in uh, gebruikt. Maar het nummer dat, uh, dateert uit de jaren 70. En uh, eerst was het voor mij eigenlijk altijd uh, zoeken van wie was dat... Maar dan hebben we ook nog een uh, wandelende pop als ik loop, die uh, hier in Zandvoort uh, rondloopt. Vroeger was die ook uh, presentator van het programma Zandvoort op zondag, onder Zandbergen. En die zei, ja dat is uh, Vicky Sue Robertson. En uh, dit nummer was natuurlijk ontzettend groot geweest in de jaren 70. Turn the Beat around. Zien we van de onderbreken en eens even kijken of we dan uh, iemand aan de telefoon hebben. Ik denk dat het Joop van Ness is, maar Joop, laat het maar horen dan. We is inderdaad gelijk in jou. We spelen in negen minuten. Van komt eigenlijk voor de tweede of de derde keer eruit. Over de rechterkant. En daar staat... Uh, uh, dit water. Heeft die bal prachtig mooi voor. De verdediger verkijkt zich erop. Jesse de Haan kon er net niet bij komen. On kon nog wel die bal breed leggen En daar stond als een man niet de uh, ber ja, die uh, voor de 1-0 zorgt. Frankrijk staat in de 9e minuut met 1-0 voor. Helemaal goed, dus uh, dat uh, kunnen we dan ook uh, fijn allemaal meenemen. Dus, uh, de, uh, het werkt allemaal weer. Ga ik toch weer het plaatje opnieuw instarten. Uh, want het uh, ja, is wel leuk als je op een gegeven moment uh, Joop in uh, de uitzending uh, kan halen. 1-0 dus voor Desper Zandvoort. Uh, vier uh, uh, medailles. Nou, wat zou er op deze zonnige zaterdag nog uh, kunnen gebeuren? Dus we gaan het uh, nog een keer proberen met uh, dit uh, fijne nummer. Vicky Sue Robinson, dus met Turn the Beat Around.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 Like a sheep In the Dutch mountains Ook alweer uh, bijna dertig, dat zeg ik, meer dan 30 jaar geleden toen ze dit uit hebben gebracht. De uh, Nets met uh, In de Dutch Mountains. Daarvoor hoorden we natuurlijk een echte disco klassieker uh, van Vicky Sue Robinson. Uh, niet oud geworden, want in 2000 overleed ze uh, aan de gevolgen van uh, kanker. Uh, maar goed, het uh, nummer Turn and Beat Around is natuurlijk wel een uh, klassieker die uh, heel veel mensen op de dansvloer heeft uh, weten te krijgen. Goed, uh, vorige week zei ik al dat, uh, dat ik iets uh, had opgenomen op het strand. Um, toen had ik de interviews niet bij me, maar nu inmiddels gelukkig wel. En uh, dan uh, heb ik daar een uh, aantal gesprekken gevoerd. En een van de mensen met wie ik het uh, gesprek... Het zei een beetje kort, was Dave Paardenkoper van uh, de Boeddha Beach Club. Toen stond er alleen nog... Uh, nou ja, er stond er helemaal niks, alleen maar wat, uh, wat vloeren... Ah, fijn, uh, ik heb het uh, met hem erover. Uh, de geluidskwaliteit, dat laat een klein beetje de wensen over. Maar goed, uh, dat mag uh, verder uh, ook de pret, denk ik, niet drukken. Het is 1 februari. Nou, dan uh, weet je het wel als je hier in zandvoort staat. Uh, uh, af en toe hoor je de wind een beetje wapperen. Dus ik ga een beetje proberen uit die wind uh, te staan. Uh, ik sta met uh, Dave Parakoper van Boeders Beach... Wat is dat toch, die eerste februari? Ja, dat is uitkijken naar het nieuwe seizoen natuurlijk. Ja? Dus uh, klaarmaken en uh, ja, alles mooi maken en uh, hard werken. Ja, want de voeders liggen er al. Ja, dat uh, moet ook, want we willen van het weekend uh, de tent opzetten. En dan gaan we natuurlijk meteen start met doorbouwen. Ja, heb je al naar het weer zitten kijken? Terwijl die, die wind een beetje behoorlijk blaast in die microfoon. Maar goed, dat maakt niet uit. Daarvoor is het ook 1 februari. Ja, zeker. Nee, we kijken elke dag naar het weer. Hè, wat we gaan doen. En of we wel op kunnen bouwen. En, want als het te hard waait, gaat het niet. En uh, de voorspellingen zijn goed. Dus vanaf uh, het weekend, uh, zaterdag, uh, kunnen we aan de gang. Helemaal goed. Oké. Okay. Dankjewel. Jij ook bedankt. Are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands, from my. Ha het randje van de jaren 80 bracht zij dit uit. Danita Tikkerum met Twist in My Sobriety. Het is uh, vier minuten voor half vier. En dat uh, betekent dat we ook eens even gaan kijken op het voetbalveld. Het stond net 1-0 door een doelpunt uh, van Budwater. Maar uh, Jovenesse heeft SV's antwoord nog een beetje in het overwicht in deze wedstrijd. Ik uh, moet je even uh, corrigeren. Het was een doelpunt van Nigel Berg. Ah, Nigel Berg. Oké, dank je. Maar goed, eh, Zandvoort heeft het eh, daarna heel moeilijk. Ze dus hebben het nog steeds heel moeilijk. Want het spel is grotendeels op de helft van Zandvoort. En enkele keer dat Zandvoort eruit komt. Maar eh, voorlopig eh, staat de van Zandvoort... Als een huis. Een paar kleine kansen gehad, maar die werden geëlimineerd door Daan Kerkman. Die goed werk verrichtte. En uh, ja, dus, dus de voorwaarden van Zandvoort die hebben het niet zo druk als de vorige wedstrijd. En dat is ook wel logisch. Stormvogels is een ploeg die echt kan voetballen. En dat, dat merk je ook aan alle kanten. En uh, Zandvoort die, die moet gewoon erop passen dat ze niet te ver naar voren gaan en dan de verdediging vergeten. Uh, Daan wel nu de bal, ik kan hem oppakken en weggooien uh, naar, even kijken wie staat daar, uh, dat is Jurje Mans, Mans dat is een slechte bal op Vries. die kan er weinig mee, die kan die bal al maar wegschieten, dus in de voeten van een uh, stroomvogelspeler. Aan de zijkant van Zandvoort, uh, daar is uh, uh, Zandvoort in balbezit, Butwater nu op links, en daar wordt gefloten, uh, geen idee wat er aan de hand is scheidsrechter ligt er stil. Overigens, dat moet ik even vermelden, heeft de KNVB besloten om met deze wedstrijd te laten leiden door drie arbiters, uh, neutrale arbiters. Dus twee assistent die van, uh, van de KNVB zijn en die zelf ook hoog fluiten. Echte lijnsmen zijn het. En dat zegt nog een beetje dat als je uh, je kan namelijk een, een scheidsrechter een vlag in zijn hand geven en aan de zijkant zitten, maar dan kan hij niet hetzelfde wat dan een echte assistent-scheidsrechter doet. Vrijbal zand wordt in ieder geval. Op de middellijn ongeveer. Aan de linkerkant van het veld. Um, um, even kijken wie is dat... Uh... Uh, daar probeert in ieder geval en dat is je verheidse doel uit, uit het zijn het gebied vandaan uh, Nijtseberg, probeert erbij te komen dat kon niet, uh, uh, Zand, Zandvoort moet weer achteruit en daar is het ingrijpen van Jesse Daan, die doet dat goed en uh, er wordt gefloten er werd, werd een overtreding gemaakt op hem uh, die, die legt de bal neer uh, de rand van de, uh, van de cirkel in het midden van het veld maar de bal moet eerst nog komen en uh, Daan Kerkman heeft er helemaal geen haast mee we spelen op het ogenblik in de 28 e minuut en Zandvoort staat er steeds met 1-0 voor. We gaan nog even kijken of hier uit deze vrije schop iets kan komen. Zandvoort, Jurje Mans. Mans, nog steeds met die bal aan de voet. Speelt de bal breed. <coughs> en daar gaat die bal diep komen. Gaat die komen? Nee, gaat niet diep komen. Ja, toch naar Jesse Daan. Jesse Daan is nu op de rechterkant. En die, die moet dus... Uh, nu uh, die bal... De, nu terug naar Nijts. Dus Bergh, die verliest die bal. Een beetje klungelig. En, en gelukkig uh, kan daar... De kosten van een overtreding, een behoorlijke overtreding. We kunnen uh, even kijken: Chris Dilger ingrijpen. kostte hem wel een gele kaart, maar de dreiging was erg uh, zwaar aanwezig. Dus hij moest eigenlijk ingrijpen. Goed, dit is wat het is tot nu toe. De 29e minuut speelt of loopt in dit minuut. En uh, Sam staat nog steeds met 1-0 voor. De Doors zijn met een wat minder bekend nummer van ze. Peace Frog was dat. Doet een beetje denken aan de tijd dat ik net bij CFM Zandvoort binnenstapte. Dat was in 1995. En niet veel later, toen kwam er ineens een blok met sport in cultuur. En regelmatig zaten daar toch wel nummers van de Doors in. En dat had te maken met de techneut van het cultuurprogramma... wat er toen vanuit de watertoren werd gedraaid... En dat uh, was een illustere kroeg, daar ergens in de Kosterstraat. Tegenwoordig heet het Buitenspel. Nou, dat is wel wat toepassing uh, met de voetballers... die vandaag in de wei uh, bij de SV Zandvoort uh, staan te spelen. Uh, maar goed, toen heette het uh, nog Child En daar werden regelmatig ook, ook nummers van de doors gespeeld. En die nam die dan uh, uiteraard dus mee. Het programma dat heette ooit Getetter aan zee. Ja, en daar uh, stond dan ook weer mijn, uh, ja, min of meer bekendschap af... Mijn bekendheid, tenminste de kenniskring, is daarmee uitgebreid. Met bijvoorbeeld een man als Pepe Fischer, die de presentatie verzorgde bij de Robakna. Wordt. Oh, is het cirkelt die aardig rond aan het worden? Dacht ik zo. Goed, eh, het staat dus nog 1 tegen 0 bij de wedstrijd tussen de SV Zandvoort en de Stormvogels. Maar zoals ik al zei, zelf ben ik ook al even op pad geweest. En heb ik ook nog uh, hier en daar wat uh, mensen gesproken die op het strand bezig zijn. En een van de mensen die uh, met een strandpavillon uh, is het naastgelegen uh, strandpavillon van Boeders Beach. Namelijk Paviljoen Jeroen. En de naamgever van dat strandpavillon, daar had ik ook nog even een uh, fijn gesprek mee. Hier is Jeroen Mel februari Is, nou ja, ik zei het net al bij, uh, bij het vorige gesprek met Dave Barakoper. Uh, nu sta ik met uh, Jeroen van ja. uh, Strandpaviljoen. Jeroen, want bij jou staat het er eigenlijk al. Ja, wij zijn. Ba uh, nou ja, geraamd. Het geraamde staat ja en uh, de wanden en het dak uh, zijn morgen aan de beurt. Dus ja. dan, uh. Even over uh, die 1 februari, want dat is toch altijd iets met een strandpaviljoen uh, voor iemand die de, de strandpaviljoen aan het opbouwen is. Gaat dan het bloed weer sneller kruipen? Ja, je ziet al een paar dagen van tevoren. Dan denk je, zit je er weer te kijken. En dan denk je, nou, laten we maar beginnen. Dat was net twee dagen geleden. Dat was prachtig mooi weer. Maar ja. <laughs> ik zal het afwachten. Ja, um, Want je hebt er natuurlijk samen met uh, je kornuiten die er nu, uh, nu bezig zijn. Uh, er toch wel wat werk aan. Ja, je bent zeker wel. Uh, Voordat de tent uh, wind- en waterdicht is, zijn we twee, tweeënhalve dag verder. En dan, uh... Nou ja, dan de inrichting, dus ja, dat uh, komt er wel bij kijken. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Met, uh, met het uh, optrommelen van uh, vrienden, bekenden en wellicht ook een beetje personeel? Nou ja, ik heb nu uh, drie man vast personeel, het hele jaar in dienst, dus die zijn sowieso, klos. En ja. dan uh, heb ik nog twee, uh, twee anderen die ik inhuur. Die, ja? Ja, van... wat, do wat doen ze in de winter? De jongens die zijn, uh, zijn gewoon uh, bij, ons, bij mij in de loondienst, winters. Dus, uh... Ja, wat doen ze? Ja, vrije tijd nemen ook, want ze moeten ze zomers inhalen. Ah, dus zo werkt het. Ja, maar ja. Ik, ik kan me voorstellen, er zijn natuurlijk van die strandpavioens, tenminste dat is het een beetje de romantiek, dat ze dan in een in loods de panelen of zo staan te ver of, of wat dan ook? Nou, ik heb niet zoveel onderhoudsvinders, want alle uh, materialen die we hebben, die, uh, die zijn eigenlijk wel onderhoudsvrij dus. Ja. Dus ik zoek altijd wel naar dingen dat uh, geen onderuit hebben. Dat de dus wel rust hebben. Ja, is, is dit uh, toch uh, het, het leuke eraan dat je... Nou ja, leuk. Uh, is het dan toch... Uh, ja, uh... ...februari opbouwen en dan ergens uh, halverwege uh, oktober uh, een beetje weer de boel uh, aan het afbreken? Ja, nu, uh, nu denk je van, hey, laat maar beginnen, ik heb er zin in. En, uh, en eind oktober is alles weer in de loodstaat en dan denk je van, nou, ook wel lekker. Ja, want, weer dag, rust. Ja, want dagen maken jullie natuurlijk, hè? Ja, je bent natuurlijk nu straks uh, zeven dagen in de week uh, bij de klos. En, uh, dus ja, dan het, kunnen het ook wel lange dagen worden. Maar ik maar aan dat je dat uh, wel met uh, de nodige plezier doet? Ja, ja, ja. Ik doe nu al 27 jaar, dus... Uh, ja, euh, nou ja goed, dit was euh, ooit een strandpaviljoen van, geloof je, vader? Ja, ik ben hier samen met mijn vader begonnen in 3, uh, of nee, in 91. 91? Oh ja. ja, en uh, ja, nu heb ik het uh, samen met mijn vrouw het overgenomen uh, in 2000 en uh, ja, nou, met, nog met veel plezier. Ja, uh, dat, is, dat is dus de 20 jaar, hè, het, uh, het volgende decennium zit er al, hè, de tweemaal decennium zit er al aan te komen. Ja, ja, dat wordt een uh, groot feest. <laughs> en nog één ding. Uh, de weersvooruitzichten, zijn ze gunstig? Ik heb het eerlijk gezegd niet zo bekeken. Want ik uh, kan met vrij veel winter en, uh, opbouwen. Ik hoop wel dat het droog blijft, dat wel. Goed, dankjewel Jeroen. <laughs> ja, ja. naar de radio te luisteren en dan uh, komt er een uh, versie voorbij en dan hoor ik weer een een of andere rapper tussendoor en dan denk ik het is bloedirritant als je op een gegeven moment ook nog eens een keer het origineel hebt dus die hebben we maar vandaag We uh, dus zijn uit de, de mottenballen gehaald de Diana Ross and I'm Coming Out of dat ook uh, geldt uh, voor de verdediging van de SV Zandvoort. dat horen we nu van Joop van Nes ja waar het uh, spel op dit moment stil ligt voor een blessurebehandeling van een van de spelers van stormvogels uh, die uh, wordt helemaal opgelopt weer en die moet eventjes uh, naar de zijlijn van de scheidsrechter. Scheids Een die het uh, niet makkelijk heeft, heeft al drie gele kaarten moeten uitdelen. Twee aan Zandvoort en één aan Stormvogels. En Zandvoort heeft het moeilijk. Zandvoort heeft het verschrikkelijk moeilijk. Er staan elf jongens in het veld die kunnen voetballen. Maar het is geen team. Er is geen samenhang. Er is geen overleg. En het is niet eh, de wedstrijd van Zandvoort op dit moment. Hier nu ook Naartse berg. Verliest op een hele klungel bal. En daar kan gelukkig, Casper Fries kan hem mee op pakken. Die geeft een te scherpe bal op, uh, op Jesse de Haan. Die kan er niet bij komen. En Stormvogels kan uitverdedigen. Dat doen ze langs de uh, rechterkant. ...van het Zandvoortse veld. En die bal gaat over de zijlijn... ...en er wordt ingegooid door Zandvoort. Chris Dolger, op de helft van Stormvogels. ...gooit in de Uitse Die wordt weggeduwd. Dan kan een man passeren. En hij heeft nog steeds die bal in bezit. En die bal wordt door de verdediger... ...over de achterlijn gerost. Voor een uh, panel, uh, corner moet ik natuurlijk zeggen. En uh, daar komt van de andere kant van het veld... ...komt daar uh, Butwater voor. Die gaat hem... <coughs> Vanaf de sommige rechter kan met links nemen. En dat zal dus een inzwinger geworden. Sommige wordt dat klaar. Tot twee mannen, allemaal in het uh, strafsofgebied van stormvogels. Dit is natuurlijk een doodsof van de hoek. Wie gaat die bal komen? We hoog in de, de. keeper kan het net wegwerken. En er wordt gefloten. <coughs> de arbiter heeft een overtreding gezien. En uh, de keeper mag hem gaan uitnemen. Dat heeft hij ondertussen gedaan. Naar Voor Zandvoort de linkerkant van het veld. Berg gaat er naartoe, maar die bal is alweer naar voren toe. En uh, nog steeds in bezit van stroofvogels. Uh, dus laat zich helemaal met de, de kuik in de riet sturen. En die heeft nu toch wel de bal. Dat vind ik toch knap. En wat gaat ermee gebeuren? En Berg speelt die aan. Berg naar Bitwater. Uh, Buitwater met een snelheid over de rechterkant, gaat ze die bal voor. En daar komt helaas. eerst kan er niet bij komen, kon het niet belopen. En die bal die gaat over de achterlijn voor een uh, uh, doelschop van de uh, Eindhovense keeper. De bal moet eerst gehaald worden, dan komt hij aan. <tie> Uiteraard heeft stroomvogels haast. Stroomvogels staat nog steeds met een voor. En we spelen ondertussen in de 44e minuut. Er zal waarschijnlijk wel wat uh, bijgespeeld uh, getrokken worden door de schuizer. want er zijn twee of drie blessurebehandelingen geweest, en dat, uh, dat geeft altijd een surplus aan minuten. De bal van Zandvoort. wordt diep gespeeld kan Nijssenberg is hij snel genoeg ja hij is snel genoeg hij heeft die bal al aan de rand van de 16 Zet die bal mooi voor, Kom bal voor je staan, kan koppen, maar er staat geen kracht achter die bal. En de keeper kan hem heel makkelijk oppakken en snel naar voren transporteren. Stormvogels heeft de wind, de stevige wind, want de vlaggen staan echt strak, hebben ze gedeeltelijk in de rug. De die uh, moet oppassen over met lange ballen, maar die ging over de uh, uh, verdediger van uh, stormvogels heen en zal hem gaan gooien. Peter Koper naar uh, de, uh, uh, Daan Kerkman, de keeper. Die brengt hem naar voren toe. En daar is een overtreding gemaakt op het water. Zandvoort een vrije schop op, op eigen helft. En een metertje of tien voor de middenlijn. Jurje Mans gaat zich ermee bemoeien. En die speelt. Even kijken uh, naar uh, Peter Koper. Koper. Met de bal aan de voet. Gaat hij een meters maken naar Daan. De Daan. De heel handig met een bal en die speelt hem weer terug. Daar komt die bal diep weer op de aan Kan niet erbij komen. Nee, kan niet voor de verdediger komen. Maar hij probeert wel die bal alsnog te pakken. En die bal wordt door de verdediger over de zijlijn gespeeld. Gedwongen door de aan En daar gaat, uh, even kijken, Chris Dulger gaat die bal ingooien. Ingooien op Duitsjep Die staat in de vechtas en die wordt er tegen. wordt er gepakt. En dat, oeh, dat was een prachtige kans. Mooi gewerkt. Maar gaat vier voet van de verdediger over de achterlijn. En Salford op die nemen. Uh, ook weer vanaf de uh, rechterkant. En wie gaat dat doen? Ja, weer natuurlijk Burtwater. water, eist die bal op. En die gaat zich nu naar de hoek van het veld begeven. Weer de luchtmacht van Zandvoort voorin. Een kluitje van vier man bij elkaar. Er wordt een seintje gegeven. Gaat die bal komen. Dan komt hij aan. Hoogbal, hoog, hoog voor het doel. Daar kan ze. En dat. Oh! Die wordt op van de lijn gekiept. Door, gekopt door de nummer 7 van. Uh, um, Stormvogels. En daar wordt de overtreding begaan op uh, Koen Magielsen, Maar die krijgt de bal niet mee. Ingooi voor Stormvogels. Ondertussen zal we Berg aan de bal. wat vliegt klungelig. Echt heel klungelig. En die bal wordt ver naar voren gespeeld. En uh, daar kan alleen maar één man bij. En dat is de Salvation Kipper, Daan Kerkman. Kerkman Kijk, gaat kijken wat hij met die bal kan gaan doen. Hij heeft de bal aan de voeten. Ze dus kan hem nog pakken eventueel. Dan gaat hij naar voren toe. Heel ver. En die bal blijft hangen. Want het is tegen die wind in. En daar uh, kruipt, uh, even kijken, Kasse de Vries over zijn tegenstander heen. Dus een vrij schop voor stormvogels. Op eigen helft waar niet meer dan een meter vanaf de middellijn... ...gaan die bal genomen gaan worden. Hard en hoog. Naar de zijkant helemaal. Daar staat Justin Luiten die kan die bal beheersen. Nee, niet... De er trouwens niet. Het is uh, Nijtseberg. Die bal, de bal gaat via voet van uh, een thorough vogelspeld over de zijlijn. En Zandvoort mag gaan gooien. Dat is ondertussen al gebeurd. Julien Mans, Mans uh, probeert er diep te spelen. Dat lukt er volledig. En Nijtseberg wordt daar onderuit geschoffeld. Maar hij krijgt de bal tegen. Hey, uh, de scheidsrechter vergist zich. Geeft hij ook heel duidelijk aan. Zandvoort dus krijgt die bal mee op de middellijn. Nijtseberg werd daar uh, uh, ja, een beetje hardhandig neergewerkt. En hij krijgt gelukkig de bal mee. Stamford uh, mag het graag gaan doen. Daar Jusse luiten naar Mans. Mans, uh, uh, breed. En daar had die bal weer diep. Uh, het is te scherp, denk ik. Yes, Daan kan er niet bij komen, nee. Maar probeert daar nu... Uh, betwater, die, die... Nee, die kan ook niet... En uh, daar sluit de schijf er, precies op tijd voor uh, de eerste helft. Uh, in de eerste helft waarin we Sanford hebben gezien dat achteruit moest voetballen. En uh, toch op 1-0 is gekomen in de negende minuut. Een doelpunt van Nuitjeberg. En we gaan kijken, want ik denk dat uh, Ted Sonier in de rust rusten wel het een of ander te vertellen heeft. Graag tot straks met de tweede helft. Soms weet ik niet waar, soms weet ik niet waar het is, het is, soms weet ik niet waar, soms weet ik niet waar jij bent, jij bent en waar ik zoek. Soms lijkt het al soms het een wat het was. Soms ben je ver weg, soms ben je Ze heette Figgy. En uh, dit was... Uh, uh, <laughs> Soms heet het nummer. Uh, ik heb er nog één klaar liggen tot aan het uh, nieuws. En dat is uh, Ion. En daar vertel ik uh, zo dadelijk nog wel uh, meer over. Het uh, nummer heet Circle of Blame.